Uur. Dit is even de jong met het NOS-journaal. Een groot konvooi met huurlingen van het Waaknaar-leger is vanmorgen vanuit Rusland de grens met Belarus overgestoken. Zo gaan om een kolonne met zo'n 60 voertuigen, meldt een onafhankelijke waarnemersgroep uit Belarus. Het is niet duidelijk hoeveel als het zijn. Ook de Oekraïnse grenswacht zegt dat Waaknaar-eenheden vanmorgen Belarus zijn binnengekomen via Rusland. Het ministerie van Defensie in Belarus zegt dat de Russische huurlingen militairen komen trainen. Politie en brandweer hebben gisteravond in Vessum in Brabant een drugslaboratorium ontdekt. Het lab in een bedrijfslood was in werking. Twee mannen van 29 en 62 jaar die bezig waren in het drugslab zijn gearresteerd. Volgens de politie kon het lab in Vessum honderden kilo's harddrugs produceren, zoals MDMA en amfetamine. Specialisten zijn ook vandaag nog bezig geweest met de ontmanteling en het afvoeren van chemicaliën en drugsafval. In het Waalse dorp Peron Le is afgelopen nacht een dode gevallen bij een ruzie tussen motorbendes. De politie gaat uit van een afrekening tussen de rivaliserende Hells Angels en Bandidos, melden Belgische media. De confrontatie was op een klein festival voor jonge boeren. De motorrijders zouden bij hun aankomst een vrouw omver hebben gereden, die later aan haar verwondingen bezweek. De brandweer probeerde de gevechten te stoppen die daarna ontstonden. Eén persoon raakte zwaar gewond toen hij met een hamer werd geslagen. De motorrijders sloegen daarna op de vlucht. Er is nog niemand aangehouden. De Tsjechische tennister Marketa van Drusova heeft Wimbledon gewonnen. Ze rekende in twee sets af met Ons Jabeur uit Tunesië, 6-4 en 6-4. De 24-jarige van Drusova is de eerste ongeplaatste speelster die het grastoernooi in Londen wint. Het is voor haar de eerste keer dat ze een Grand Slam toernooi heeft gewonnen. Het weer, afwisselend zon en wolken, land inwaarts enkele buien en vannacht nog een regenbui. Morgenochtend stevige wind, later morgen rustig zomerweer en gaat of 22. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegwerkzaamheden nog altijd een half uur vertraging op de A7... horen Zaanstad voor knappend Zaandam...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 Tweede uur van Entertainment For You. En uh, ja, verzoekjes zijn nog steeds welkom. Even naar zwmartist.nl en daar eventjes rechts boven in de hoek. En dan komt het bij mij terecht. De Entertainment For You, zaterdag, gast. Ja, en dan hebben we toch nog iemand in de uitzending. En dat allemaal hier uh, live in de studio. En zij heet A Journey. Zeg het goed, toch? Dat ja, ja. Oké, okay. uh, maar even de microfoon naar je toe halen. Ja. Yes. ja ja Goedenavond. Goedenavond. Hey, uh, Journey, vertel even uh, ja, waar je vandaan komt en uh, wat je zo doet ja. naast het zingen. <laughs> nou, ik ben Journey, ik kom uit Amsterdam en uh, zing al van, uh, van jongs af aan. Naast het zingen ben ik uh, ook werkzaam als uh, vocal coach bij Vocal Center. En um, ja... Dat, dat is het met name. Oké. Okay. Hey, ja, want uh, ja, jij hebt een nieuwe single uitgebracht. Ja. Ik ben vrij. En um, ja, daarvoor heb je nog twee andere singles uitgebracht. Klopt. Ja. En, hoe is het ontstaan dat je bent gaan zingen? Ja, hoe is dat ontstaan? Nou, eigenlijk vanaf dat ik me kan herinneren uh, zing ik eigenlijk al. Mijn vader is ook uh, zanger en muzikant. Dus ik ben er ook wel echt mee, uh, mee uh, Een Bekende uh, of uh, Bram Koning. Ja, die kennen we. <laughs> ja, in ieder geval van, uh, van zijn liedjes, ja, denk ja, ja, ik, uh, ja. dat jullie hem kennen. Maar vroeger zong hij ook. Dus dat was ook uh, iets wat ik echt van huis uit heb meegekregen. Ja, hij produceert nu. Dus, Klopt, ja. ja. ja. En uh, ja, altijd al van zingen gehouden. Dus vroeger vooral met Mariah Carey en Whitney Houston... Uh, uh, Meegezongen uh, uh, heel hard. Dus, uh, dus, de moeder was, <laughs> dus daar is dat ontstaan. Uh, dus ja. mo de moeder was vaak de borstel kwijt en uh, stond jij ermee uh, voor de tv te zingen. Precies, uh, ja, <laughs> ja, ja, ja. Leuk, ja. Heel, uh, um, ja, dat, dat uh, ben je door gaan zetten, dus? Ja, inderdaad. Heel wat jaartjes eigenlijk niet zo heel veel uh, meegedaan. Uh, ik vond het ook altijd wel spannend om mezelf echt uh, te, laten, te laten horen. Ja. Uh, en daar gaat het liedje ook wel een beetje over. Maar na. Uh, ja na jaren er niet zoveel mee gedaan te hebben... kan ik mijn droom toch niet helemaal loslaten. Dus, uh... het, het is dus wel altijd een droom geweest, zeg maar. Ja, ja. ja. het is altijd een droom geweest om, uh, ja, om echt te zingen... en om, om daar ook gewoon echt mijn uh, beroep van, van, van te van maken. Je, van je hobby een beroep te maken. Ja, ja. ja zeker. Uh, hey, um, ja. Ik denk dat we in ieder geval... Uh, uh, jouw nieuwe single uh, eventjes uh, gaan horen. Superleuk, ja. ja. Ik zou zeggen, kondig jij hem aan. Ja, nou, dit is mijn nieuwe single, uh, Ik ben Vrij. En het gaat over het uh, volgen van, uh, ja, van je hart. En je eigenlijk niet meer aantrekken wat, uh, wat anderen van je denken. Gaat helemaal goed komen. Yes. <laughs> Te lang gesloten in dat wereldje van mij. Gaan open, al het licht is nu voor mij. Ik heb nu gekozen. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Zo, ja. Zo. Lekker. Ja, ik ben vrij. Uh, Journey hier aanwezig in de studio bij CFM. En, uh, Journey. Ja, dan gaan we eventjes uh, terug. Want, uh, Oh, uh, uh, rustig. Ik hoor hem al. Ja, op, ja, hij gaat al veel te vroeg <laughs> van start. Hé, hey, um, ja, dit nummer. Ja. Het, het duizelt me. Uh, wanneer heb je die uitgebracht? Het duizelt me heb ik als ik het goed zeg, twee jaar geleden uitgebracht. En uh, dat is eigenlijk een, ja, een periode waarin het uh, niet zo heel uh, lekker ging uh, met mij. En waarin ik veel in twijfel zat tussen het volgen van mijn hoofd versus mijn, mijn hart. En ja. uh, daar gaat dat liedje eigenlijk uh, okay. over. Wat, uh, ja, je, je bent een dus, uh, vocal coach? Ja. ja, ja. Uh, dat kan goed naast de muziek? Ja, zeker. Dat vult elkaar natuurlijk heel erg uh, ja, aan. Ja, ik, ik bedoel, ja. het past wel bij elkaar. Maar ik bedoel, ja, het, he, heeft, heb je daar ook tijd voor om beide dus uh, te combineren, zeg maar? Zeker, ja. zeker ja. Okay. En dat gaat goed ook? Of, uh... Ja. Druk praktijk, zeg praktijk maar. Praktijk loopt goed. <laughs> okay. en, uh, ja, dus uh, dat is hartstikke leuk om te doen. Ja. En uh, ik heb heel, heel lang zelf het spannend gevonden om mijn eigen dromen uh, na te jagen. En uh, ik vind het heel erg leuk om mensen daarmee te helpen. Als zij, uh, ja, om meer, meer vertrouwen te krijgen en, uh, ja. en er wel dan? voor te gaan. Ja. ja, want hoe heb je zelf het vertrouwen opgebouwd daarin? Onder andere door zelf coach te worden. En ja. Dus daar krijg je toch ook best wel wat houvast. Want vroeger, ja, ik had eigenlijk geen idee wat ik deed. Ik zong altijd wel, maar ik had nooit uh, geleerd. Uh, en uh, uiteindelijk uh, bleek dat ik toch al aardig wat goed deed. Maar dan krijg je toch uh, daarin aardig wat uh, bevestiging. Aardig. En uh, ja, gewoon doen. Op een gegeven moment is het ook doen. Ja, meer, ja. Uh, meer natuurtalent. Meters maken, nou ja. Ja. <laughs> ja, dat is lastig zeggen over jezelf. Ja, ik ja, bedoel, ja. Ja. Kijk, nou, nou, nou zit het natuurlijk een beetje in de roots ook. Uh, je vader uh, ja. Nou, nou ja, de, zingen uh, en nu uh, produceert hij zelf. Ja. En, en ja, eigenlijk zit het er wel een beetje in. Het zit wel een beetje ja. in het bloed, ja. Ja, ja wat is het? Uh, even kijken hoor. Uh, bij jullie thuis is, zijn er nog meer muzikale... Uh, Nee. Broers of zussen? Of, nee, uh, nee, nee. De wens is er wel hier en daar, maar okay. uh, het talent uh, <laughs> ietsje minder. Dus Ik dus weet niet jij, of ze nee. nou thuis boos worden, maar... <laughs> <laughs> nou, maar goed, het uh, is dus alleen beperkt tot, tot jou en je, en je vader. Dus. Ja. Okay. ja, ja, hey, um, ja. Hé, uh, we gaan dan eventjes terug naar uh, twee jaar geleden zijn. Ja, naar het me. Het me. We gaan uh, daarnaar luisteren. Yes. En ik sta naar het plafond, uitgeput, toch zo alert. Kan niet slapen, maar waarom? Volledig onbewust, in mijn draaiende gedachten. Ik vind geen innerlijke rust, zelfs niet in de nachten. nummer. Dankjewel. Ja, want Dankjewel. Het is, uh, het is uh, eigenlijk een nummer dat ik zeg van heb je nooit gedacht aan een songfestival? <laughs> oh ja. Ja, nee, dat is, ja. Zo, het is, zo, zo klinkt het eigenlijk een beetje. Echt een nummer uh, dat je zegt van ja, dat, dat zou er wel in passen. Oké. Okay, okay. ja, ja, of uh, of uh, een of ander uh, toneel. Theater. Ja, kleinkunstdingen heb ja, ik wel eerder ja, ja, ja. gehoord inderdaad. Songfestival nog niet, maar, nee, maar tegenwoordig het, het, kan het is, er van alles... Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Dit is echt een melodie dat je zegt van nou ja, dat, dat zou er in thuis passen. Oké, okay. ja. nou De, dank degelijk wel. wel. Dus ja, je kan je eigen nog inschrijven dus. <laughs> is het zo? <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Afrataursen uh, zijn op zoek hè. Dus, uh, oh, Oké, okay. nee, dus, nou wie uh, weet, wie weet hebben ze het gehoord. Ja, uh, <laughs> ik hoop het. <laughs> hey, maar um, ja, je moet zo weer weg natuurlijk. Uh, het hart van mij. Ja. Daar komen we dan uh, eventjes op het laatste nummer uh, van jou. Ja. Uh, dat was ook het eerste nummer? Die, dat uh, die is het die eerste die, uh, nummer dat ik heb uitgebracht. Ja. Klopt. Ja. Is niet mijn eerste eigen liedje. Nee, niet eigen. Nee. Uh, die andere twee zijn echt mijn eigen verhaal, wat meer autobiografisch. Ja. Uh, maar in het hart van mij is een liedje dat mijn vader heeft uh, geschreven. Uh, het gaat over Alzheimer. Mijn opa had Alzheimer en dat okay. is eigenlijk zijn, ja. zijn verhaal naar hem. en. Uh, dit nummer is aan allerlei artiesten wel aangeboden. En ik dacht, als ik het nou alsjeblieft mag zingen. Ja. Ja, maar toen was het best een pittig nummer. Dus vroeger ja, was dat lastig. Maar uiteindelijk, ja, zo is de cirkel rondgekomen. En heb ik dit nummer uitgebracht. Ja, het is een beetje een familie, familielied voor ons. Ja, ja, ja. ja. ja. Hey, en um, ja, sta, je, sta je nog ergens... Uh, in voordat we dit nummer gaan draaien. Mm -hmm. uh, sta je nog ergens uh, op een podium uh, deze zomer? Ergens, uh, nog in het land? niet, maar dat kan. De boekingen kunnen nog komen. De kan. boekingen uh, ja, kunnen binnenkomen, ja zeker. Uh, kunnen mensen jou ook volgen? Heb je een eigen site? Uh, Facebook, uh, Instagram? Ja, ik heb een Facebookpagina. Um, Journey, uh, j u r n Griekse I, zo schrijf je mijn naam dat is niet voor iedereen uh, bekend nee. uh, en ik heb ook een Instagram uh, account uh, Journey Official en uh, mijn eigen website is www.journey.nl oké, okay. nou duidelijk ja hey, uh, okay. ik zeg, ja, ik, ik zeg uh, nou ja ik, ik hoop dat we in ieder geval nog, uh, nog veel meer van jou gaan horen en, uh, ja, dat, dat ik hoop ik ook misschien uh, zonder zo, zo, zo festival <laughs> dankjewel in ieder geval voor de uitnodiging ja, jij gaat zo lekker eten we gaan lekker uit eten. Uh, ja, ja. Ik zou zeggen, uh, ja. Heel erg bedankt. Jij ja, ook bedankt uh, voor de komst hier naartoe. Heel graag gedaan. Sport en krachtig en uh, ja, we hopen we in ieder geval op de volgende keer. Ja, en super. En misschien wat langer. Wie weet. Ja, dankjewel in ieder geval. Uh, ja, graag gedaan. Dag. Ik zou zeggen wel thuis en uh, groetjes thuis natuurlijk en uh, tot de volgende keer. Yes, fijne avond. Hey, dankjewel. Jij ook. Al af en toe niet eens herkent Niet eens meer weet hoe jij me hebt verwend. Ben je toch blij als ik weer kom Jij weet waarom Misschien zie jij dan even een moment van vroeger Hoe je me troost als was jij mijn moeder Wanneer ik bang was in de nacht Hield jij me vast Ja jij Jij stond altijd voor me klaar was ik verdrietig, was jij daar? Met goede raad en heel veel liefde. In dat hart van mij is altijd een plekje vrij. En niemand kan dat ooit veranderen. Daar is alleen maar plaats voor jou. In dat hart van mij zo zoveel mooie Even op voor eeuwig duren en wordt het straks nog even koud. Hou ik een plekje vrij voor jou in dat hart van mij. de gang en kijk nog even om, ik heb gezegd dat ik weer heel gauw kom, maar dat weet jij nu al niet. meer, of misschien toch. Het doet me pijn dat jij zo snel van mij vervreemd, soms kijk je angstig om je heen, besef je als ik zeg: zou, ik hou van jou, ja. Met goede raad en heel veel liefde. In dat hart van mij is altijd een plek. My Journey. En wij gaan verder met uh, Danny Vera en uh, ik hoor, yeah, ja, hij wil niet. Tomorrow uh, will be mine. Bij ZFM Entertainer View. Danny Vera was dit en uh, wij gaan verder met een plaatje van Jaman. Jaman! En hij had het over een beetje hoop. Tot 7 uur entertainer. View. En als je hebt gegeten, he, ja, mag dat u wel mogen bekomen. En zit je te eten? Eet smakelijk! Als er geen dromen meer bestaan en je leven is een traan.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 Voor waar je dan in kijkt, is al jou stil op verdriet. Zoals je niet het leven biedt, jou zoveel meer. Als zie jij, wat was je dan? Een beetje hoop. En dat allemaal, van, ja, man. Ja, ja, man. Wist al jouw stilte? Hey, uh, je luistert naar de entertainer's view. En dat allemaal tot de klokjes van 7 uur met de lekkerste hit Tiro uh, op je 106.9. En natuurlijk DHB 6A. En aan de telefoon hebben we Joe. Een hele goede avond. Goedenavond. Joe! <laughs> Hoe is het? Bijna goed, het is Joy. Oh, Joy, ah, ja, Joe, Joe, Joe. <laughs> ja, toch? Het gaat goed. Ik, uh, jullie zitten in Zandvoort, het is hier onderweg niet echt uh, strandweer, maar... Uh... <laughs> nou, nou, nou ja, ik moet zeggen, het klaart hier net een beetje op hoor, want het uh, was hier ook wel uh, aardig uh, aan het druppelen. Lekker man. ja, het is uh, echt de zomerse buitjes hè. Ja, ja, af en toe hebben ze het nodig hè. Zo is het, ja. Wij niet, maar de boompjes wel. De boompjes en de plantjes wel, maar wij, uh, wij mensen zeker niet. Nee, <laughs> maar ja, wij, wij leggen er liever in... Uh... Hé, hey, maar jij hebt een nieuwe single aangebracht, althans. Een, een, een mooie cover in een nieuw jasje. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, weet je, de mensen die mij al langer volgen weten dat ik eigenlijk uh, altijd of zelf mijn liedjes schrijf of uh, ze laat schrijven door anderen. Uh, ja. Dus dit was echt een, een uitstapje wat dat betreft. Uh, ja, een cover van Incamarina Marina liet je uit 1973 uh, Bella Italia genaamd. Ja, klopt. Ja, weet je, het is voor mij een heel mooi liedje geworden in de zin van uh, heel veel live instrumenten we erin gestopt, uh, mandolines, trompetens, maar ja. ik kan niet benoemen. En, uh, een liedje wat het gewoon echt heel erg goed doet op, uh, op de bühne. Dus, ja, ja wat, uh, uh, ik, ik zei toevallig met mijn voorgaande collega's, ik zeg, ja, dat is een, een cover, ik zeg, van uh, Inca Marina in de jaren 70. Dus uh, oh, ja, ja, ja, dat, dat klinkt... Uh, dat... Het klonk wel iets bekend in de oren, maar het was heel lang geleden. <laughs> ja, ja, ja, inderdaad. dat is, uh, was een tijd uh, voordat ik in ieder geval uh, op deze aarde trad. Dus uh, dat is inderdaad een tijd geleden. Ja, ja, ik was er al, maar... <coughs> ja, <nee>, ja. Het <laughs> <laughs> heeft te maken met welke dader je geboren bent, hè? Ja, inderdaad. Hé, hey, maar uh, ja, hij wordt wel goed ontvangen, uh, moet ik zeggen. Ja, zeker. Het liedje wordt overal heel goed gedraaid. Dus het is mooi als je echt zo'n zo bundenplaat maakt. En dan, uh, dat die dan ook op de radio zo goed wordt opgepakt. en uh, weet je, We hebben de tekst zoveel mogelijk uh, in ere uh, proberen te houden. Omdat ik toch wel heel veel respect heb voor, uh, voor de mooie liedjes uit het verleden. Ja, ja. Uh, maar wat ik had net al zijn hele uh, eigen sound eraan gegeven. Uh, een echt Joy Wilders liedje is het wel geworden. En, uh, nou ja, goed. Ik had het liedje al eigenlijk al jaren in, in gedachten. En elke keer... Uh, ja, ik vind het toch eigenlijk toch mooier en, en fijner om met hè, gewoon eigen geschreven muziek te komen. En, uh, maar goed, ik word steeds meer geboekt, echt op het entertainment gehaald. En uh, met liedjes als Dit is de man, voel ik diep van binnen wat echte powerballets zijn. Uh, ja. Echte levens uh, is, is dat toch een beetje minder feest op het, uh, op het podium, dus daar kan Bella Italia, kan de, past daar heel goed in, uh, in thuis, dus uh, wat mij betreft uh, een heel, uh, heel uh, nou ja, geslaagd liedje. Ja toch, ik bedoel, uh, het, weer, uh, het weer past er ook bij, dus... Ja, ah, zeker, zeker. Nou ja, He, Bella, Italië, hoef ik jou niet uit te leggen over welk land het gaat natuurlijk. Nou <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja ik, ik, ik bedoel, heet is het, uh, heet is het er wel, uh, Joy. Ja, uh, op het moment helemaal, begreep ik wel. Ja, ja, ja. Sommige plekken zelfs boven de 45 graden, heb ik begrepen, dus. Ja, ja, ja, gekke werk, gekke ja. werk. Dat, uh, dat, dat, dat is ook niet te veel. Hey, maar goed, net als echt een zomerzitje geworden, wat echt wel past bij, uh, bij, bij, bij de temperaturen waar we op dit moment uh, hebben, hè? Ja, waar wij in zitten in, uh, inderdaad, uh, ja, dat is prachtig. En zeker hier in Zandvoort. Ja, bella Italia moeten wij maar flink over die boulevard laten gaan, hè? Eigenlijk wel, hè? Eigenlijk. <laughs> Eigenlijk wel. Ja, ja, ja. Nou, ja. wie weet komt het nog, hè? He? Je weet het niet. Nee, je weet het nooit. We, we komen eigenlijk in het hele land, staan we wel te optreden. Maar ik moet eerlijk zeggen, uh, volgens mij heb ik nog nooit in Zandvoort gestaan. Dus uh, dat, uh, wat dan... Uh, nou, dan wordt het toch eens een keertje hoog tijd uh, Joy. Zo is dat. Zo is dat hey, um, wat kunnen wij nog meer verwachten? Heb jij nog wat, uh, wat leuks op de plank leggen? Dat je zegt van, nou, dit jaar kom ik daarmee uit? Ja, ik heb uh, drie liedjes eigenlijk, drie demos heb ik eigenlijk klaar liggen. Um, ik ben, ben er nog niet helemaal uit welk liedje het gaat worden. Uh, ik, op dit moment ben ik zo ver dat er uh, één van de drie liedjes is afgevallen. En de keuze nog is uit, uit twee. En dat worden uh, wederom echt up-tempo liedjes. Uh, ja. uh, het wordt geen Italië. Het wordt ook niet dat het per definitie over een land gaat. Maar ik denk als jullie de melodie van een liedje horen. En uh, de volgende keer hebben wij elkaar aan de lijn. Dan zeg jij van hé. Hey, dat is hem. Puntje, puntje melodie. Ja, ja, ja. ja. Nee, dat, uh, we houden dat sowieso in de gaten. Ja, mooi man. Hey, waar kunnen mensen jou uh, volgen en vinden? Nou, op dit moment op de A50. <laughs> Niet allemaal tegelijk. <laughs> nee, uh, uh, nee, gewoon via Facebook, Instagram, uh, TikTok. Eigenlijk op alle social media platforms ben ik, wel, uh, ben ik wel te vinden. En ik heb natuurlijk ook gewoon een eigen website. www.joywilders.nl En... Uh, Weet je, op YouTube staan natuurlijk ook alle clipjes en, uh, nou ja, weet je, ik kan wat erop blijven gaan. Natuurlijk, Spotify, er uh, staan allemaal liedjes op, dus ook leuk. Voor de mensen die straks bellen, Italië horen allemaal, kijk, want, uh, maar heeft hij nog, veel, nog meer zelf geschreven en gemaakt en geproduceerd. Dus, uh, ja, zeker heeft de moeite waard om, uh, om even te luisteren. Ja, ik, ik zou gewoon lekker de ramen openzetten en dan uh, hard draaien. Hard draaien, hard meezingen. Ja toch? Dan, uh, dan komt het helemaal goed. En dan gaat het allemaal over de A50, dat gaat helemaal prima. Zo is dat. Hoi hey Joy, ik zou zeggen, kondig jij hem aan? En dan ga ik hem draaien voor je. Yes, fantastisch. Uh, beste luisteraars, mijn naam is Joy Wulders en hier is hij Mijn nieuwe single Bella Italia. Hoi, hey, dankjewel. Nou, roen witte wolken bruine Leave it. inside Hey, en dat was je dan Bella Italia Joy Woelders En dat we hier bij CFM Entertainment for you En uh, we gaan naar Johan Kettenburg En daar hebben we over Laat de zomer nu maar komen nou, Dat mag maar niet te heet niet hoor We're 45 minuten voor de klok van 7 uur en wij gaan naar onze zuidenbuur Lisa Louis en zij hebben over een gouden glimlach. Donkergrijze hemel, er hangt nevel voor het blauw.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 Elke keer ik, ik de kloer, je gouden klimaat zie, mocht de wereld. Lisa Lewis, onze zuidenbuur. En ze hadden het over een gouden glimlach. En ja, we gaan een, een nieuwe release draaien. En dat is uh, de release van uh, Jens, onze grote vriend Jens. En hij heeft een nieuwe single uit. En uh, ja, vandaag uh, ja, komt hij uit. En uh, wij gaan hem alvast draaien. Gevangen heet hij. ik weet niet meer wat ik kan zeggen Is er een liefde of zijn we blind? Af toe wil ik het anders, maar heb je Even geen tijd of geen zin Het is niet dat ik het niet meer wil Zeg maar je nodig hebben we nog vuur of zijn we het kwijt? En blijven we zo tobben? Wat vind jij? Gaan we 180 graden om? Is er nog een weg voor jou naar mij? Of blijven we gevangen in zekerheid voor altijd? Voor wij dit wel gaan redden. Zijn we sterk of gaan we onderuit? Wat ik mis zijn onze rituelen. Even weer daar te zijn. Het is niet dat ik. Of zijn we het kwijt? En blijven we zo toe wat vind jij? Gaan we 180, graden om? Is er nog een weg voor jou naar mij? Van Jean-Paul uh, Chacon. En hij heeft, het, uh, ja, hij heeft hem gisteren uh, ja, online gezet. Solo Contigo! Ik heb het altijd al geweten. Terwijl ik heel de wereld heb gezien. Op zoek naar iets, maar niets was beter. Ik had echt nooit meer dat gevoel zien. zien. Als je bij me bent, ben ik zelfverzekerd. Ik wil niemand anders. Wil ik met jou beleven, solo, solo, solo continu. Alles met je delen. Jij bent een zomer en zijn warmte. Als jij me kust, ben ik meteen op temperatuur. Blijf altijd bij me in mijn armen. Je bent de liefste en zo puur. Als je bij me bent, ben ik zelfverzekerd. Ik wil niemand anders, ik weet het zeker. Je bent voor mij gewoon een wonder. Ik kan geen dag meer zonder. Solo, solo, solo contigo. Alles wil ik. Van uh, Jong Paul Shacoon en uh, Solo Contigo <laughs> We gaan er nog eentje doen, Ayo, Justin Wellington en Iko Iko. My bestie and your bestie. Sit down by the fire. Your bestie says you want parties. So can me make this plane go higher? Talking about head now, head now, head now, head now. I go I Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze, and big pump trees. I tell you, life don't get no better. Talking about here now, here now, hey now, hey now. I go, I go, Annie. Chuck him off, Vina. Chuck him off, Vina. I play your mama Step on the dancing floor.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 Ja, je hoort het. We zijn weer aan het eind gekomen van dit programma. Entertainment U, twee uurtjes. Van vijf tot zeven. Iedere zaterdag. De lekkerste muziek hier, oh. en vanaf de tolweg hierna. Dat me weer een waar genoegen. En eh, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En eh, ja, graag tot de volgende week weer natuurlijk. Ik zou zeggen, geniet van het weekend. Hopelijk blijft het zonnetje een beetje schijnen. En zo niet, ja, maak er dan toch wel iets moois van. Ik hey, zou zeggen, een goed weekend. En graag tot de volgende ronde. Bye bye, zwijf